Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem worden gecontroleerd tussen het knooppunt Lunetten en Veenendaal. In de A15 Goorkum Nijmegen, daar staan ze tussen de knooppunten Del en Valburg. KBD kan ook op andere plekken controleren, want ze worden niet allemaal van tevoren aangekondigd. Tot zover de verkeers. In Circus Zandvoort ben jij de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 wetenschappelijk alleen te beantwoorden. Allereerst moeten we in het oog houden dat eh, wanneer een bisschop op hol staat, ja. dan eh, kan hij niet bekeurd worden, hij valt onder het kerkelijk recht. Ja.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 nu reist de vraag slaat een bisschop wel eens op hol <lacht> en, u, u, u kennis van de kerkelijke geschiedenis zal misschien niet zo groot zijn dat u die kunt beantwoorden ik wil dat al graag voor u doen en ik antwoord erop uh, jazeker dat, uh, <lacht> en, u lacht dat is heel bedenkelijk <lacht> wanneer nu een bisschop op hol slaat, wat doet dan het vaticaan uh, niets Tintin Klaas krijgt dan hoogstens een briefje van een kardinaal, of het niet wat kalmer kan. <tie> <tie> maar er wordt geen werk van gemaakt, begrijp u? Men uh, laat dat zitten, het is bisschoppen onder elkaar, en <tie> <tie> dat gaat dan de doofpot in, begrijpt u wel? Uh, maar als Sinterklaas nu is met 80 kilometer door de stad snelt, want uh, ik ga natuurlijk door, hè? Uh, ja. dat vindt het Vaticaan ook niet erg. Rome onderzoekt het geval, het komt in behandeling, men bekijkt dat en men komt dan tot de conclusie dat de man een haast had. Ja. En... Uh, is nu het geval, <coughs> ik wou nog even verder gaan, 120 kilometer. Ja, dat wordt natuurlijk bedenkelijk hè, dat is een spoedgeval. Hè? Dat wordt dan ook onderzocht en dan bleek meestal dat het geen echte Sinterklaas is. Kunnen de kopstukken mij vertellen, op welke manier? Ik heb het beste met... Ja, oké, okay. prachtig mooi, Godfried Belmans weer. Met de problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Dat was toen de tijd een wereldberoemd radio en... Ja, ik denk zelfs ook een... Nee, geen televisieprogramma, dat weet ik niet zeker trouwens. Maar in ieder geval op de radio was het toen... Op de goede oude radio was het toen de tijd wel. En uh, dat was hilarisch. Vooral de antwoorden natuurlijk die uh, Godfried Belmans gaf. Het komt van... Uh, ...van een LP, die heet Bommans met een glimlach. En uh, we gaan daar de komende weken nog steeds allerlei leuke fragmentjes van draaien. Dit was dus heel toepasselijk uh, het verhaal over uh, Sinterklaas. Uh, wat gebeurt er als Sinterklaas te hard door de stad rijdt? Nou, u heeft de antwoorden gehoord. We gaan verder met, uh, welkom terug trouwens bij de Vinyljaar, het tweede deel. Uh, volgende week uh, wou ik jullie wel vertellen... De, voor we hebben drie delen. We hebben we drie delen. <laughs> Vorige week hebben we drie delen. Uh, volgende week zitten we dus live op locatie, dames en heren, in de Haltestraten Café 4. En u bent uh, van harte uitgenodigd, dat vinden we leuk. En neem vooral ook een LP of singeltje mee. Geen cd, dat doen we niet. Nee, ik heb geen cd spelers meer. Nee. Dus dat is makkelijk. Nee, ik denk, ik zeg, ik noem het niet. Dan word ik weer afgebroken. Maar dan blijft nu rustig. <laughs> <laughs> volgende week dus. En dan zijn we ook een uur langer uitzending. We zijn van 2 tot 5 in de lucht volgende week. Uh, 30 november. Dus don't forget. En zorg dat u erbij bent. We zijn er vanaf 2 uur in het cafeetje daar. Tot 5 uur. Nou. Dat is dat. Nu weer de Beach Boys. En uh, we gaan een toepasselijk nummer draaien, want ik hoor de muziek al. Oftewel, I can hear music. Beach Boys. Kijken muziek, de uh, Beach Boys, um, prachtig liedje en toepasselijk natuurlijk, want we luisteren naar muziek van ongelijk. We gaan uh, verder met Crosby, Stills, Nash en Young. En in dit geval uh, hoort u Neil Young wel. Want uh, dit is een van zijn prachtige bijdragen aan uh, deze LP Deja Vu. Een uh, schitterend liedje, echt heel mooi en ook zeer gevoelig gezongen. Hier is Neil Young met David Crosby en met Graham Nash en Stephen Stills natuurlijk duidelijk. En het heet Helpless. Dat van een zo mooi. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. En in de hoofdrol deze keer Neil Young. Met het door hem geschreven. Um, Helpers. En verder hoort u natuurlijk weer Jenny Garcia van The Grateful Dead op de Steel Guitar. Um, we gaan door met Joan Armatrading. En het volgende liedje. Ja, uh, daar mag u mee doen wat u wil. Of je neemt de titel letterlijk. Of je neemt het voor kennisgeving aan. In ieder geval, het heet Turnout the Lights. ZANG So The lights. Nee, laat maar branden. Ja, er zaten nog een paar lampjes op mijn paniel die ik even uitdeed. Oh, sorry. Was het erg? Ja. Lach Dan kun je niet meer praten. Ja, dat wist ik ook nog van tevoren. Nee, nee. Nou, je deed het gewoon expres. Maar goed, maakt niet uit. Turn out the lights was het van uh, John Armen Trading. Van de LP. Me myself I. En we gaan lekker door met de Beach Boys. Een nummer van een LP die eigenlijk uh, nooit is verschenen. Nou, dat is echt zo. Uh, in de tijd was uh, er eigenlijk nog heel veel over te doen geweest. Over de LP Smile van, uh, van de Beach Boys. En eigenlijk pas uh, in, in de huidige jaren, zeg maar 2000, is het album uh, weer in de, onder de aandacht gekomen. En schijn is het ook uh, door Brian Wilson zelf weer live uitgevoerd. Maar toen de tijd... Uh, uh, is het album nooit uitgekomen? Het was zelfs het verhaal dat de opnames vernietigd waren of niet meer. Uh, of dat het niet uit zou komen. Uh, nou ja, dat is een heel verhaal geweest in ieder geval. En Good Vibrations was een van de stukken die nog overgebleven is van die opnames van de plaat. En dat gaan we nu draaien. Het werkelijk meesterwerk van de Beach Boys. Good Vibrations. I, I love the girl And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle word on the wind that moves her perfume through the air. I'm picking up her vibrations, she's giving me the head I'm backing up. Goodbye, she's bop, bop. So good Goodbye, good. Bye, bye, good. Goodbye, she's bop, bop. so excited Good, Goodbye, love, good. Goodbye, bop, bop. so Good so she's, she's somehow close me, Softly small, I know she must be kind Whips me to a I'm picking up a vibrations. She's giving me good I'm bopping my good vibrations. She's bopping my Uh, oorspronkelijk bedoeld voor het album Smile, maar dat album dat is in die jaren in ieder geval nooit uitgekomen. Er was nog een nummer, dat heette Heroes and Villains, en dat hoort u straks nog. Dat uh, was daar ook voor bestemd. Prachtig arrangement, gewoon prachtige muziek van Brian Wilson. En natuurlijk zijn uh, broers onder andere, Dennis en Carl Wilson, verder Mike Love en... Uh, er was er nog eentje bij. Uh, Mike Love en... nou ja, kom ik nog wel op. Uh, die daar verder nog bij zat. Uh, Beach Boys, dus we gaan snel door, want we hebben nog een paar mooie liedjes voor u. Het volgende nummer is geschreven naar aanleiding van het grootste popfestival. wat in de jaren 60 uh, georganiseerd werd. 300.000 mensen waren daar aanwezig. Drie dagen lang in augustus 1969, het legendarische Woodstock Festival. En um, dat uh, oorspronkelijk uh, was dat natuurlijk allemaal uh, toegang betalen, maar dat werd op een gegeven moment zo verschrikkelijk gratis, uh, of zo verschrikkelijke chaos daar, dat ze uiteindelijk maar besloten hebben om elkaar te verkopen, maar te stoppen en iedereen gewoon gratis toe te laten. Three, three Days of Music, Love and Peace, zo werd het genoemd. Er is een legendarische film van gekomen. En uh, het festival werd bezongen in een, een liedje dat uh, geschreven is door uh, Joni Mitchell. Je hebt het geschreven En uh, er zijn nog uh, een aantal covers van bekend. Onder andere van Matthews, Southern Comfort en natuurlijk van Crosby, Stills en Nash en Young. Hier is Woodstock. <middels> Paul, the child of God, he was walking along the road, and I asked him, tell me we're We are scared, we are scholars, we are, stars, we are Stop We are starting het legendarische popfestival wat nog steeds standaard is voor heel veel festivals, model staat voor heel veel festivals vandaag de dag nog het was het eerst, allereerste grote echte grote popfestival, er waren er daarvoor wel een paar geweest, Monteree Pop bijvoorbeeld maar Woodstock was eigenlijk toch wel de, de maatgever het, ja, het meest legendarische festival wat er in die tijd zeker gegeven is, ook gezien de artiesten die erop traden en dat waren er nogal wat Santana, de Hoe, en jaar after. Joe Cocker, uh, John's Bastion, Crosby Stills en Nash. Natuurlijk. Jefferson Airplane. Nou, noem het allemaal maar op. Het grootste van het grootste. Dat heeft uh, Sly in de Family Stone dus ook nog bijvoorbeeld. Het grootste van het grootste heeft daar gestaan op die weilanden van Boer. Max Jesger. Want dat was de man die zijn weilanden beschikbaar stelde om uh, dit grote festival te organiseren. En het, was een, het werd op plaats een gigantische pijnhaal. Nou, er, er zijn inderdaad zelfs een half miljoen mensen zijn er geweest. En uh, de chaos na afloop was uh, compleet. Heel groot. Goed, uh, er zijn ook, uh, het was echt een complete samenleving. Er zijn ook mensen overleden tijdens het festival. En er zijn ook kinderen geboren op het festivalterrein in de tijd. Dus kan je nagaan hoe dat allemaal ging. Woodstock dus. Het stuk werd geschreven door Joni Mitchell, toenmalige vriendin van Graham Nash. Ja, ook dat vertellen we nu nog even. En vandaar ook waarschijnlijk dat het ook bij Crosby, Stills, Nash Young terecht is gekomen op deze LP Deensjavie. Het is tijd voor The Rolling Stone Rolling confrontatie. Ja, dan gaan we weer de hoekse kabeljauwse twister stones tegenover de Beatles, dames en heren. Ach, tegenwoordig kan het allemaal en uh, we vinden het nog leuk om te doen ook. Nou, we gaan uh, dus het uh, weer uh, vrolijk doen. Een liedje van de uh, White Album van de uh, Beatles uit uh, 1968, geschreven door Paul McCartney en het heet Rocky Raccoon. Somewhere in the black mining hills of Dakota There lived a young boy named Rocky Raccoon And one day his woman ran off with another guy hit young Rocky in the eye Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon a Rocky Raccoon checked into his room To find Gideon's Bible Rocky had come Equipped with a gun To shoot off the legs of his rival His rival it seems Had broken his dreams By stealing the girl of his fancy and shot and Rocky collapsed in the corner da, da, da, da, da, da, da, Proceeded to lie on the table He said, Rocky, you met your match And Rocky said, Doc, it's only a scratch And I'll be better, I'll be better, Doc As soon as I am able And now Rocky Raccoon He fell back in his room Only to find Gideon's Bible checked out and he left it no doubt wijzing naar Bob Dylan natuurlijk... ...het hele stijltje van het nummer Schrijven ...de Paul McCartney... ...en uh, het komt uh, van de, de White Album... ...oftewel uh, de dubbel LP The Beatles... ...zoals je officieel heette... ...maar in de volksmond werd het natuurlijk al heel gauw... ...de White Album... ...vanwege het feit dat de hoes helemaal wit was... En waarom was die hoes helemaal wit? Omdat de Beatles er eigenlijk een foto op wilden die de platenmaatschappij niet wilde. Ja, zo ging dat. Dus was, werd de hoes uit protest gewoon helemaal wit gelaten. De Stones hebben dat overigens ook een keer gedaan met, uh, met een LP. Dat was uh, 'Beggars Bank, hey? de, de... Uh, daar hadden ze een foto op willen hebben gemaakt van een, een, een, uh, van een toiletmuur met allerlei schundige taal erop. En dat vond uh, Dekka, de platenmaatschappij, niet goed. En vandaar dat uit de Stones ook uit protest die, uh, die Hoes Wit gelaten hebben. Goed, nou, dat uh, was dat dus. We, we zijn met de Stones intussen bezig met de volgende LP. Uh, de opvolger van Beckers A. en die heette Let It Bleed. En die had weer een hele leuke hoes met een taart en eronder een grammofoonplaat. En aan de achterkant van de hoes dan is die taart in elkaar gestort. in, is die plaat in stukken? Weet ik het allemaal niet. Let it bleed. De eerste LP overigens van de Stones waar Brian Jones niet, Brian Jones niet op meespeelde. En die toen zelfs denk ik al overleden was. Uh, verdronken in zijn zwembad. Uh, Mick Taylor was zijn opvolger. En dit is een van de klassiekers van deze prachtige LP. Een nummer dat de Stones Live ook vaak speelde. En het heet The Midnight Rambler. Hier zijn de Rolling Stones. <middels> The one you never seen before I talk about the midnight game But did you see him drop the carbine? The sign that he was so sad listen And listen if you hear him moan Thank <laughs> you. Als je, wil ja, je wel okay. Ja, 6 minuten 52 lang, dames en heren. En eh, toch weer een beetje valse informatie want ik moet toch even wat rechtzetten. Dat moet ik af en toe wel eens. Um, want uh, dit waren wel de Stones nog in de originele samenstelling. Want op dit moment deed Brian Jones namelijk nog wel mee. Uh, Brian Jones, weet u misschien niet, heeft de Stones verlaten omdat er muzikale meningsverschillen waren. Uh, maar op deze LP-ledenbied zijn er dus nog twee nummers waar hij wel degelijk nog op meedeed. En dat hij daarna waarschijnlijk dus uh, eruit gestapt is. En, uh vervangen werd door uh, Nick, Mick Taylor. Maar in ieder geval, dit nummer deed hij nog wel mee in een wat onopvallende rol, want hij deed alleen percussie. Verder hadden we natuurlijk Mick Jagger, die de vocalen deed en de mondharmonica deed. Uh, Keith Richards speelde alle gitaren, Charlie Watson drums en Bill Wyman natuurlijk de bas. Midnight Rambler van de LP. Let It Bleed. Let It Bleed, ja. Yeah. Zo is dat. Goed, dan gaan we door even naar de, waar we mee bezig waren. De Beach Boys. En uh, van die prachtige... Oh, nee, dat is niet waar. We hebben nu eerst John Armand training nog. Ja. Sorry hoor. John Arme training doen we eerst nog. En dat nummer dat heet When He Kissed Me. John, Armer, John Armer training. When He Kisses Me was dat van de LP Me, Myself and I uh, en lekker door naar The Beach Boys een nummer dat in de tijd de opvolger was als single van Good Vibrations en ook eigenlijk bestemd was voor dat Smile album dat toen nooit uit is gekomen uh, ook weer een prachtig werkje waarin uh, Brian Jones al zijn fantasie of Brian Jones, Brian Wilson moet ik zeggen, Brian Wilson al zijn fantasie uh, kwijt kon. hier is het Heroes and Villains. I've been in this town so far back in the city. I've been taken for lost and gone, and I've known for a long time. And Rose. Hey, Roseanne hey, Rose En villains was dat van de Beach Boys uh, Van die LP The Definite album Een verzamelalbum met alle grote hits We zijn weer bijna aan het eind toe uh, Gekomen van uh, dit programma dames En heren, en we gaan eruit denk ik zo ongeveer Met een prachtig liedje van de LP Deja vu van Crosby, Stills, Nash en Young Dit nummer geschreven Door Graham Nash En het is een van de ja, bekendste uh, Toch ook wel je wat bekendere liedjes Van deze LP uh, Op verzoek van Maurice De LP werd overigens uh, meegenomen op verzoek heb ik meegenomen op verzoek van iemand die wilde graag nog eens iets van horen. Nou hier komt u dan. Uh, uh, Our house. Nee. <laughs> I the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire. Hours and hours while I listen to you play your love songs. We Nash en Young met Our House van de LP. Déjà vu! En uh, ja, we zitten weer op. Toch? Ja, het, ja het, zit er op. Op. het zit er weer op. Nog een paar minuutjes. Ja. Maar niet voldoende tijd om muziek te draaien. Nee, dat, dat zou zonde zijn. Dan moet je nu maar een halve week. Ja, dat, dat doen we, doen we niet. En dan we dan mee. Mee. Volgende week, dus live uh, op locatie Café 4 Halterstraat. Halterstraat 32. Oh, oh. Nou, dat mag ik is om te weten. Ja, makkelijk te weten. Volgende week, dus daar nou zijn we vanaf twee uur live op locatie. Neem een LP mee of een singeltje. We draaien het gegarandeerd. Uh, Zolang het maar iets is van drie. 30 of uh, 45 40 toeren. Ja. En niet die 72. Nee, 78. 78 nee, niet. Maar en, en zeker ook geen cd's. Die draaien we zeker niet. Nou, we kunnen proberen de naald erop nee. te zetten. Ja, dan blijft wel de cd-ing zo. Ja, ik zie het, het probleem niet hoor. Goed. Nou, in ieder geval uh, we, zien, uh, we zien u volgende week. Hoop ik, uh, allemaal, kom allemaal gezellig naar Café 4. En wij zijn er ook. En we gaan er weer een lekker feestje van maken. Ja. Live op de radio van 2 tot 4. Want we hebben ook nog een uur langere uitzending. Nou, ja, we hebben een uur extra gekregen. Ja. Wat een luxe. Wat een luxe. Dus volgende week, jongens. We tot volgende week. Na. Tot volgende week in het café. Tot in het café. Hey. Hey.